Ik heb nog nooit zoveel politieagenten bij elkaar gezien. Ik was ook eigenlijk erg verbaasd over het feit dat dit kon gebeuren hier. Jij schrikte schrikt er wel van. Je verwachtte niet uh, in de buurt eigenlijk dat dat zoiets gebeurt. Een man van 18 is opgepakt. In een woning in Geldrop in Brabant heeft de politie een vuurwapen en drugs gevonden. Daarbij zijn een man en een vrouw opgepakt. De politie was eigenlijk op zoek naar een andere man met een wapen... en sloot het centrum daarom ook af, maar hij is tot nu toe nog niet gevonden. Volgens de omroep Brabant huurde hij mogelijk de woning van de man en de vrouw. Veel internationale sterren waren vanmiddag bij de uitvaart... van de Italiaanse modeontwerper Valentino in Rome. Zoals medeontwerpers Tom Ford en Donatella Visacci. Valentino overleed begin deze week. Hij was 93 jaar. Onder meer onze koningin Maxima trouwde in de jurk van Valentino. Versace, is dat toch? Nee, is Visacci, ja. En in de Eerste Divisie gaat vanavond een voetbalwedstrijd niet door. Kambuur FC Eindhoven. Door de kou in het noorden van het land is het veld in Leeuwarden bevroren en glad. En dat is volgens voetbalbond KVB veel te gevaarlijk. Er wordt gezocht naar een nieuwe speeldatum. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. In het noorden is het rond het Vriespunt. In het zuiden, in het zuiden een stukje warmer vandaag. Vanavond regen. Dit weekend een beetje van hetzelfde. Nieuw verkeer van Flits Meister. 40 files in Nederland. Twee vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A15 Riedenkerk Gorkum tussen Slieg-West en Harnigveld, Giessendam. 5 kilometer, 24 minuten. En de A16 Rotterdam Breda. A tussen Hendrik de Ambacht en Doorrecht Centrum. 21 minuten vertraging met een file van 4 kilometer. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto ah, terug naar de hits: Domein verschuren. 40 grootste beukers van 23 januari 2026. Waarvan we de eerste helft volledig hebben afgetikt. We hadden het linker rijtje met heven op nummer 20. De 20. Een super flap van een rammende beuken is dit. Kleine tip als je nog weekendplannen zoekt. Namens Heven en Caitlin Aragon. Trek die hardloopschoenen aan en ga naar buiten voor een rondje. I Run snijdt de Nederlands Top 40 precies midden. Vorige week op 16, deze week op nummer 20. Goedemiddag, tot zes uur vanmiddag praat ik hierbij... over de allergrootste hits van deze week in ons land. En we komen er samen achter of de Vede van Filia van Taylor Swift opnieuw de nummer 1 is. De Top 40... Wat er ook gebeurt, Taylor Swift heeft deze week sowieso een topweek. Zij is namelijk officieel opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Dat is een enorme eer voor muzikanten. Alleen de allergrootste en de allerbeste schrijvers staan in dat rijtje. Online stemmen of nomineren, dat kan ook niet. Je kunt er alleen in komen als de jury van legendarische muzikanten jou uitkiest. En je moet ook nog eens minstens 20 jaar lang muziek uitbrengen. Nou, dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat Taylor Swift haar eerste echte liedje uitbracht. En nu is ze meteen vereeuwigd in dus die Songwriters Hall of Fame. Als jongste zangeres ooit. Het kan no nooit normaal bij Taylor Swift. Zij schrijft dus opnieuw muziekgeschiedenis. Over drie minuten is het de eerste keer dat je haar vanmiddag hoort in de Nederlandse top 40. Opal Light komt eraan op nummer 18. Eerst een hit van de voorzitter van de Songwriters Hall of Fame. Dus geen grap, Nile Rodgers. Hij doet mee op de hit van Tade en Damien en David deze week weer.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 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Haar naam is, hoe kan het ook anders, Taylor Swift. En ook succes voor haar in de Nederlandse top 40. Ze blijft maar stijgen. Open light, deze week weer één plekje hoger, nummer 18. In de lijst van vrijdag 23 januari. Tot steeds weer hoor je de grootste hit van dit moment. Met deze week misschien wel, na tien weken, een nieuwe nummer 1. Zorg voor later. Eerst tijd voor de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Vrijdagmiddag kwart over vier. De leukste muzikale puzzel van de Nederlandse radio. De top 40 rebus. Puzzel voor de hardcore Top 40-fan. Je hoort zometeen verschillende Top 40 is achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. Iedereen dankbaar voor... Here we go. Rebus. De, de, de Top 40 Rebens. De eerste letter. De één na laatste letter van de countryzanger. Die bijna 40.000 dollar aan instrumenten doneert aan een middelbare school. I said, baby, De vierde letter van de zangeres die deze week als jongste zangeres ooit is toegevoegd aan de Songwriters Hall of Fame. De derde letter. De eerste letter van het zangduo dat afgelopen weekend de Nederlandse popprijs heeft mogen ontvangen. Nee, niemand. Nee, helemaal niemand. De vierde letter. De laatste letter van de hit waarmee Bruno Mars deze week de strijd met de Vede van Filia aangaat. Is de tweede letter van de groep die stations in Nederland ontregelde... met hun ticketverkoop. Het regent harder dan ik de Ja, we om zonder kijk. De zesde letter. De vierde letter van de zangeres die voor het eerst in vier jaar... terugkeert in de Nederlandse Top 40 met Zoo. And we turn in the bar a zoo. Ooh, ooh. De top 40 rebus. Zoo, zo bedoel ik. Dat was hem weer. Ik denk dat je het goede antwoord hebt. Stuur door via een bericht in de Kim heb Uitslag krijg je na Samber. Undressed ziet zijn positie steeds verder uitkleden. Van 12 deze week naar 17. De Sambor niet meer dan twee plekken. Maar deze week gaat hij hard achteruit. Vijf plaatsen verlies, zet Undressed op nummer 17. Daarvoor hoorde je de top 40 repens van deze week. Er zit een woordverscholing in zes top 40 rit. en aan jou de taak om die te ontrafelen. Een welverdiend applaus voor Jacco Merks, Noah Schouwenaars en Aniska Visser. Jullie wisten allemaal waar ik nou op zoek was. Het woord dat ik zocht was E-L-S-T-A-K, oftewel Elstak. Ja, niet echt een woord, maar de naam van DJ Paul Elstak... Maandag is het weer zover. Dan hoor je de hele week de 500 beste tracks uit de 90's. Een week lang like meezingen met de Spice Girls, Backstreet Boys... hip-hop classics van Dr. Dre. En natuurlijk een gezonde dosis Happy Hardcore... van onder andere DJ Paul Elstak. Ja, hij was echt de grote man in de afgelopen edities... van de Q-Top 500 van de 90s. De laatste 14 jaar stond hij onafgebroken... op nummer 1 met Rainbow in the Sky... Vind ik ook niet zo gek. Rainbow in the Sky is nog steeds de hit bij het stappen en op dancefestivals. En de 90s zijn natuurlijk veel meer dan happy hardcore. Celine Dion, Robbie Williams, Guns N' Roses. Allemaal 90s. Kan allemaal voorbij gaan komen. Je kunt nog je stemlijst inleveren tot zondagavond om 6 uur. En dan vanaf maandag gaan we los met de Q-top 500 van de 90s. bij Voor nu. Terug naar de hit van vandaag. Dave en Tems hebben alle reden om te dansen. Rain Dance gaat zes plekken omhoog naar nummer 16 in de enige echte.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 Nine, brown eyes. Dave and Thames, Rain Dance op 16. Per week en dus 6 plekken in de plus. wij je zo zometeen verder met Joe. En op Beginning hoor je op 15. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s?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 Dan snel in de winkel of op kpn.com/slash snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Goedemiddag, het is half vijf. Dit is de enige echte Nederlandse top 40 bij Club Met verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan een kwartier. Op de A2 Utrecht richting Sertogenbos. Tussen Beest en Waardenburg. Zeven kilometer, 19 minuten. En de A15 Ridderkerk gorkum Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Vijf kilometer met 17 minuten extra reistijd. Dit Weekend weer. Flinke temperatuurverschillen. In het noorden rond het vriespunt. In het zuiden een stuk warmer. Dan kan het vandaag 29 graden. Nee, grapje. Dan kan het vandaag 9 graden worden. Vanavond regen. En dit weekend een beetje van hetzelfde. Zou dat er lekker zijn, toch? Oh, dat je, heerlijk, ja. In het noorden rond het vriespunt. Lekker in Limburg heb je vandaag temperatuur rond de 29 graden. En 1 graden of 9. Vanavond regen. En dit weekend een beetje van hetzelfde. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn gisteren drie beveiligers gewond geraakt. In het stadion van FC Utrecht. Vlak voor de Europa League-wedstrijd Utrecht Genk ontstond er onrust in het stadion. Belgische fans waren het stadion binnengedrongen... zonder dat ze waren ge gefouilleerd. De ME veegde het hele uitvak vervolgens leeg. Alle uitsupporters moesten weg. De wedstrijd begon drie kwartier later hierdoor. In een woning in Gelderop in Brabant... heeft de politie een vuurwapen en drugs gevonden. Daarbij zijn een man en een vrouw opgepakt. De politie was eigenlijk op zoek naar een andere man met een wapen... en sloot het centrum daarop af. Maar hij is tot nu toe nog niet gevonden. En dan Formule 1. Ja, de voorbereidingen op een nieuw seizoen zijn in volle gang. Langzaam maken de teams ook hun wagens bekend... waar de coureurs mee gaan racen. Maar het team van Williams heeft al gelijk het domper te pakken. De nieuwe auto is nog niet klaar. En dat betekent dat Carlos Sainz en Alexander Albon... volgende week in Barcelona niet rijden tijdens de testweek. kloten. Oh, en tot slot, prinses Amalia. Ze heeft een deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu officieel corporaal. Dat betekent onder andere dat ze voortaan in uniform loopt als ze aan het werk is voor defensie. Ja. Vandaag was dus die hele ceremonie. Ik zag echt de beelden van een hele trotse moeder, Maxima. Hè? Ja, ja nee. zo aandoenlijk, Ja, Koningin Maxima was bij de ceremonie. Die was ook alles heel druk aan het filmen. Met haar telefoon is. Te <laughs> nee, nou, een hele, hele trotse mama. <laughs> ja, en na afloop gaf ze ook een hele dikke knuffel aan haar dochter, heel terecht, natuurlijk. Ja, tijdens dus die ceremonie moeten die militairen onder andere laten zien... wat ze hebben geleerd de afgelopen periode. En dan volgt die onderscheiding. Dat wordt heel ironisch een Koninklijk Bevel gelezen. En Amalia kreeg daarbij dus haar rangonderscheidingstekens. En daarmee is zij dus officieel corporaal. Ja, gefeliciteerd. Geweldig. Ja, en daar zat nog een, een, een leuk beeld ook bij. Op een gegeven moment, ze kreeg dan die tekens op haar schouders. Ja. En vervolgens werden er twee blikjes bier opengemaakt... door de mensen die dat deden. En die, die goten dus bier over haar tekens heen, op, op haar schouders. Met toestemming? Ja, is, Hoezo, ja, waarom? Zo. Ja, dat schijnt, ik heb even research gedaan van, ja, waarom doe je dat nou? Want ze kijkt ook een beetje met de blik van, nou, het is dat het moet, maar uh, bier is niet mijn favoriete drankje, denk ik. <laughs> uh, het is een soort doopritueel, een ja. jarenlange traditie, en dat dat staat dus voor kameraadschap. Wim Lex werd er helemaal lang prins Pils genoemd, toch? Ja, is dus heel ironisch. Dit is prinses Pils geworden nu. Natalie, dat je wel. Alsjeblieft. We gaan door met de top 40, en dat begin ik deze week op 15. I'm waiting. Dat is precies wat hij doet. Miles Smith blijft staan op zijn piekpositie in de lijst. 14 blijft 14 voor Stee. Het is opnieuw een typische Miles Smith-song. Teksten over uitgaan met vrienden of een nieuwe liefde. Samen het leven vieren. Gitaartje erbij. Een vrolijke stampende bassdrum op elke tel van de maand. Dat heese randje in zijn stem. Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat Miles Smith... een paar jaar geleden nog hard bezig was om carrière te maken... als poppunkartiest. Hij is zijn leven lang al een diehard fan van bands als Green Day. En dan met die schurende gitaren, beukende drumsruigers, dat wilde hij ook. Hij heeft tot een paar jaar geleden op straat nog gespeeld met Green Day covers. Hij heeft ook eigen punkliedjes geschreven, maar dat meet ze eigenlijk totaal niet. Zijn stem komt ook helemaal niet aan. Dus na een paar jaar aanklooien, ziet hij toch wel wat kalmere singer: songwritersliedjes liedjes gaan maken. Met succes! De top 40! Eén plek hoger staat nog een artiest die echt van een heel andere muziekstijl komt. De zanger die in de jaren negentig rapper en MC was. Toen nog onder de naam Emmanon. Ja. Nou, ik zou het echt heel knap vinden als je meer herkent. Je hoort hier. Elo Black... Hij treedt af en toe nog steeds op als rapper en MC. Gewoon voor de leuk, als ode aan de muziek waar hij ooit mee begon is te experimenteren. Hartst grote succes kwam toen hij het rappen op een lager pitje zette. Inmiddels is hij al jarenlang een van de bekendste moderne soulzangers ter wereld. En een van de meest gewilde stemmen op danstracks. Onmiskenbaar stemgeluid. Zoals op deze van Afrojack, In My World, blijft staan op nummer 13 in de enige echte top 40. I had a dream. I was standing on a star.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 Dekker. Afgelopen weken zakten ze steeds iets verder af in de lijst. Maar deze week heeft ze de weg weer naar boven gevonden. Loser gaat drie plekken in de plus van 15 naar nummer 12. Eén plek hoger staan de dames van Huntrix. Zij gaan deze week één plek omlaag in de top 40 en vallen dus uit de Nederlandse top 10. Maar ook zij zijn alsnog dikke winnaars Even kort, iedere week dat er een hit in de top 40 staat, verdien je punten. 1 punt als je op nummer 40 staat, tot 40 punten als je op nummer 1 staat. En pakken we de score van Golden van Huntrix erbij. Dan hebben ze inmiddels al 823 punten verzameld. En daarmee is het nu officieel de op 1 na succesvolste hit ooit uit een animatiefilm. Ze zijn nu voorbij kendst op The Feeling, de Klapper van Justin Timberlake. En de enige filmhit die ze nog moeten verslaan is: Daar heb je weer Frail Williams met Happy. Yeah. Want deze week staat zo ook nog eens een keer bij de 100 toren. grootste top veertig is ooit. Golden van Huntrix staat op nummer 11. Ik was ghost, was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 Voor het eerst in 21 weken buiten de Nederlandse top 10. Golden zakt één plek naar nummer 11 in de enige rechten. Maar dus vanaf deze week ook tussen de 100 grootste top 40 hits aller tijden. Dan van een van de grootste hits van dit moment naar een hit in wording. Een tip voor de top. Kijk even met me mee in mijn glazen bol. Daarin probeer ik altijd te zien welke tracks binnenkort de top 40 binnen zullen komen. De glazen bol vindt niet altijd gelijk, hè? Geef wel een goede houvast. En ik zie hier in de glazen bol... Oh ja natuurlijk het nieuwste track van Sommieu, Dark Before the Dawn... Ja, weet je wat ik zo gaaf vind aan die track? Normaal gesproken hoor je alleen Camille zingen. Dat is de, de grote frontman, de flamboyante zanger van Son Maar op deze track is er ook een heel groot gedeelte weggelegd... voor Maud, de violiste van Son Zij doet normaal al wel wat achtergrondzang... maar op deze track hoor je haar echt solo zingen. En dat klinkt supergoed. Het ja, track sowieso klinkt supergoed. Het is warm, het heeft iets zachts. Het klinkt ook gewoon zoals je van Son inmiddels gewend bent. Alle recepten voor een nieuwe hit zijn er dus. Dus ik denk dat de glazen bol wel weer eens gelijk heeft. Dark before the dawn. Alles om me is vanmiddag nog voor de top. We count in every second. Te much. Count in on the skies to clear road up above. Goed liedje hoor. Sommelier met Camille, ja die ken je als zanger. Maar ook Mout de violiste van de band, die heeft hier een hele grote rol op. Dark Before the Dawn. Tom die zegt, vindt echt mooi. Sommelier, zoals altijd, super. Henk, lekker nummertje, die gaat binnenkomen. En Terry vindt het heel goed. Kun je dit volgende week niet alarmschrijf maken? Nou hoor. Wie weet, wie weet. We gaan beginnen aan de Nederlandse top 10. En we zijn dus onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Misschien wel week 11 voor Taylor Swift. Wie zou het zeggen? Nou, ik zometeen vlak voor 6 uur. Zara Larsen de af op 10. Hey, pst. Sla dat romantische etentje toch lekker over. Probeer wat nieuws. Ga voor Toys. Easytoys.nl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 Jouw donatie maakt dit mogelijk. Kijk op zonnebloem.nl slash aandacht. Nu tot 50% korting. Kijk snel op ossee.nl. Januari. Eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste modellen die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis. Het is tijd om te...